Kees Rood met het NOS-journaal. De Amerikaanse strijdkrachten vrezen voor het lot van een onbemand hypersonisch zweefvliegtuig. Het onbemande testvliegtuig werd succesvol met een raket gelanceerd van een basis in Californië. Het maakte zich in de juiste baan los van de raket, maar daarna ging alle contact verloren. Vorig jaar ging het ook al mis met de lancering van eenzelfde hypersonisch vliegtuig. Toen ging het contact ook verloren en eindigde het toestel voortijdig in de oceaan. Het Amerikaanse leger wil met de toestellen in de toekomst reageren op buitenlandse bedreigingen. Het vliegt minstens twintig keer zo snel als het geluid en kan binnen een uur elke plaats op aarde bereiken. De Zweedse politie heeft een einde gemaakt aan een bezettingsactie in de Libische ambassade in Stockholm. Een anti kadhafi groep was het gebouw vanmiddag binnengedrongen en had er de vlag van de Libische opstandelingen gehesen. Volgens de politie hadden de bezetters plannen om de ambassade in brand te steken of zelfmoord te plegen.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 bij deze Alternative FM zonder nog even een achtergrondmuziekje maar die komt eraan, want uh, ik zie dat uh, vriend uh, Marcus van Damme inmiddels ...ook bij uh, hier aan uh, gaat schuiven. Uh, wat gaan we straks uh, doen? We gaan natuurlijk zo dadelijk ook nog eens even praten... ...met uh, Elko van der Meer... ...de drummer van Ethereal. Hij uh, gaat iets uh, vertellen over... Uh, ...ja, wat is het... Uh, ...het uh, verhaal over uh, de, het album. En dus gaan wij... Uh, dat, uh, uh, ...daar gaan we dan ook... ...uitgebreid uh, even aandacht aan besteden. Dus uh, dat uh, gaat, gaat helemaal goed komen. Uh, straks uh, natuurlijk nog... ...veel meer uh, muziek... ...maar ook... Uh, uh, yeah. Het is even leuk, zo'n begin. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, we, beginnen gewoon, we gaan gewoon verder. Hier is Gangster met No Disguise. Was eventjes uh, Sears met uh, Autumn Smaals. Daarvoor Gangster met No Disguise. Iets wat houterig begin, maar goed. Ik ben wel blij dat jij er weer bent, Marcus. Want, ja, ja, ik ook. Uh, was het druk verkeer onderweg? Uh, nee. Eigenlijk meer toe te wijten aan klanten die langer op, uh, oh, op, op de contact bleven dan gepland. Die, die, die, die, die uh, kunnen dan nog wel eens even wat uh, extra werk uh, veroorzaken, begrijp ik. Ja. ja. ja. Nou ja, uh, goed. Maakt niet uit. Uh, uh, ik zei al. Uh, nou. Nog niet. Uh, half tien gaan wij praten met Ilko van der Meer, de drummer van, uh, ik zei het wel, uh, van Ethereal. En dat uh, betekent dus dat we in tweede uur toch even wat uh, harder werk uh, gaan draaien. Uh, dat is wel leuk voor de mensen die uh, wat geïnteresseerd zijn in het harde werk. Dat is altijd fijn om dat, uh, om dat eventjes uh, gewoon nog even terloops uh, te melden. Het is trouwens ook het weekend uh, van de Masters. De RTL, je hebt niks met autosporting. Nee, niet zo heel veel. Alleen de sponsor van jullie natuurlijk wie wel. Ja, dat wel. <laughs> en ja, ik hou zelf ook wel van snelle auto's. Toch wel? Ja, Toyota had ik begrepen. Ja, Toyota MR2. Ja, is dat iets wat je misschien nog zou willen doen op het circuit? Ja, ik wil hem in ieder geval een keer meenemen naar het circuit. Hm. Het, het, het, zou zomaar, het zou zo mooi kunnen zijn natuurlijk. Hè? Ja, dat mag volgens mij. Dat is een ook. Uh, die, nou ja, voor, er zijn zelfs ook nog, sterker nog, er zijn zelfs nog dagen dat jij met uh, je getunede auto in zo'n... Uh... Ja, zo'n weekend uh, gewoon terecht uh, kan. Ah. dat is nog mogelijk. Maar hoe staat dat eigenlijk met die auto? Want ik zie wel wat foto's, maar ja. voor de rest uh, vrij weinig. Het is in Japan uh, in ieder geval, dat wel. Ja, een hele hoop genoegen ermee gehad. Ja. Een hele hoop is te verprutst door de vorige eigenaar. Dat ja. kan ik wel hardop zeggen. Ja. Um, ja, hele motor aan elkaar gehad, hele motor weer terug in elkaar nu. Ja. Dus de motor ligt nu klaar om er weer ingezet te worden. Maar we gaan eerst de drie met, weken vakantie houden. Ja, of... met, met schroefjes en boutjes en noem de hele. Ja, zaten eh, die er maar in. Oh, de de vorige eigenaar uh, je... heeft wat schroefjes en boutjes weggelaten, zo maar we zeggen. Uh, Toyota Motoren, dames en heren thuis, die zijn ook uh, van uh, in, in het komend weekend ook weer uh, te bewonderen in enkele Formule 3 auto's. Tenminste, dat heb ik. Uh, ik weet niet of dat helemaal waar is. Kees Koning zou me misschien af kunnen schieten als hij dit zou horen. En die zegt: koper, je hebt je huiswerk niet gedaan. Nou ja, dat, dat wachten we op. Ja, ik even. denk het. Want ja. mijn, mijn motor is ook niet van Toyota, maar van Yamaha. Val in mijn kastje. is echt. nee als het een, een Yamaha motor in een Toyota uh, chassis uh, omhulsel. Ja, gevaarlijk gevaarlijk. Ik denk, nou ja, uh, maakt niet uit. Ik wil het ook niet eens echt uh, weten. Uh, dit waren de, de auto's. Maar ja, die, wat, wat is dat eigenlijk met dat HTC Play ofzo, waar ik uh, zo voorbij zag komen met de bordjes? Uh, nou, dat, kan, in je, in dat kan ik je wel uitleggen. HTC Play. HTC is de hoofdsponsor van een van de, uh, de belangrijkste autosportklasses hier in uh, Nederland. Het is Dutch GT4. Aha. Daar uh, zijn ze de overal sponsors van. En ja, dat hele kampioenschap, uh, daar, uh, dat, dat stieker zij een beetje. En uh, ik, ik heb wel een HTC bij me, maar... Ja, ja, dat, dat, dat het... Het, het, het, het, het, volgens velen schijnt het een heel mooi telefoontoestel te zijn. Maar. Ja, er zijn, daar zijn de meningen toch wel een beetje sterk over verdeeld eerlijk gezegd uh, wat dat er gaat. Dus uh, dat, wachten we, dat wachten we dan maar af. Uh, wat we wel uh, ja, wat, wat ik wel weet is dat, uh, dat er een hoop auto's uh, aan de start verschijnen met klinkende namen als bijvoorbeeld een, een Jan Lammers en een aantal uh, prinsen die meedoen dus uh, wat dat er gaat uh, is het alleen maar uh, leuk als je, als je van, uh, van oranje bent. Dan weet je dat ze dus daar uh, rond uh, knorren uh, Dat zijn een beetje de belangrijkste namen. Dus uh, mensen die uh, dat willen weten... Nou, uh, kom kijken. Vrijdag, dus morgen, begint het al. En zaterdag en zondag zijn er ook nog eens de races. Ah, dus je hangt, je hangt dit weekend op het circuit uh, Niet helemaal. Zondag uh, tussen 12 en 2 heb ik natuurlijk nog de laatste boulevard, ah. Waarin toch ook nog wat aandacht is voor singer-songwriters. En... Er, er, er zal er wel een uh, aangaan komen. Een singer-songwriter in september. Dat is Hélène May. Aha. Die, die, uh, die, daar heb ik van de week even mee uh, lopen mailen. Dus die, die, uh, Daar heb ik ook trouwens een cd. Ik was hem vorige week. Had ik hier een cd liggen. Ik leg ja. hem open en cd ah, weg, was weg. was weg. Uh, ik heb ook een CD-speler. Nee, helemaal niet. Ik denk dat uh, hier wat kraaien rondlopen. Maar goed, uh, het is wel zo dat we dat uh, nu eindelijk uh, voor elkaar hebben dat ik een nieuw cd uh, heb van Lenne mee. Maar uh, ja, we gaan, uh, we gaan hopen dat we in september dat we hier uh, dan, uh, dat, dat mogen begroeten deze dame. Want uh, ze, ze maakt naar mijn idee ook hele bijzondere muziek met een donkere strijker erbij. Dus dat, dat maakt het altijd wel, wel heel erg interessant. Voor de rest heb ik even weinig nieuws van het singer-songwriter-front. Eerlijk gezegd. Dus uh, ja, ik, ik ben een beetje verstoken van, van enkele dingen en informatie. Dus, dus ja, het is een beetje graaien en, en, en, en hopen wat, wat, ik, wat ik heb. Ja, meer, meer kan ik er niet, niet, niet zoveel mee. Dus zullen we maar weer een stukje muziek draaien? Ja. Hier is Canadian Sunset. En dat nummer dat heet Come Die With Me Tonight. Was dat met uh, het nummer Angel? Kijkers, was was heel erg leuk wat achter komt, want uh, dat, dat heeft nog wel wat, uh, wat te maken met Angel. Daarvoor uh, Canadian Sunset en Come Die With Me. Dat is uh, zo'n beetje hier bij Alternative FM. Wat zie jij? Uh, een, uh... nee, een beetje. Een beetje. Gewoon een, een kledingknoot uh, trekken. Ja, Mag ja, dan ja, maar dan? Blijf je haar achter, dat is ja, voor ja, krukje. Oh, is dat zo? Ja. ja. Uh, schroefjes hadden we het net over, dat, dat, dat, ja. toch een beetje die draad voor jou als ja. een beetje als rode draad door de alternatieve FM een beetje laten ja. lopen. Want, uh, maar uh, waar heb je die auto nou eigenlijk op de kop getikt? Ja, oh, dat was uh, in het oosten van het land. Uh, ja, wat, wat, wat Wageningen in de buurt was dat. Wageningen? Ja, er is dus er geen... Zit hem dus ook in de naam, hè? Wageningen. Ja. Oh. <laughs> Oké, okay, zo kan je het ook zien. <laughs> nee, maar er zijn heel weinig MR2-rijders in Harlem uh, in, ja, en zo. Er ja. rijdt er eentje rond. Ik weet niet wie het is. Ja. Ik zie hem uh, af en toe in uh, de Waardepolder rijden. Laatste een keer op de randweg. Mm -hmm. Ook een zwarte. Maar, dus ik heb mijn wagen niet opgehaald. Ja. Hier per auto een balans heen gebracht. En toen heb ik naar elkaar gepeuterd. Oh. En ik hoefde minder schroefjes los te halen dan het handboek zei. Oh, dat dat verklaarde ik wel waarom. Eh, dat vind ik al, al, al, ook altijd zo leuk, hè? Van, uh, van dan haal je iets uit elkaar of een compleet bouwpakket en dan ineens als je de boel weer in elkaar zet weer wat onderdelen over. Is dat jou nog niet gebeurd? Uh, Jawel. Oh, we hadden op een gegeven moment uh, een metalen kap over. Ja. dacht van, hmm, waar hoort die thuis? Ja. Nou, die hebben we uiteindelijk gevonden. Ja. En we hadden wat uh, schroefjes over, maar dat kwam omdat we die vervangen hadden, omdat die gewoon helemaal doorgerot waren. Juist. Ja. Dat is de reden waarom uh, eventjes uh, weer met nieuwe schroefjes uh, gewerkt moet uh, Ja, als je, als je tandwielen en zuigers overhaalt, dan kan je beter opnieuw uh, ja, beginnen. Ja, uh, dat lijkt me ook. Want, uh, nou, jij zou een goede monteur zijn op het circuit, denk ik. hoor. Eerlijk gezegd. Nee, man. Dat ja, weet ik veel. Ik zeg ook maar wat. Uh, want uh, ja, ik bedoel, uh, techneuten kunnen ze gewoon gebruiken. Vind je het ook weer lekker eigenlijk? Dat je weer trouwens weer achter. Ja, ik, vind het wel, ik vind het wel een fijne plek. Ja? Deze microfoon klinkt ook beter bij mij. Ja, in ieder geval. Ja, want, uh, want nou, ik zit gelukkig hier. Uh, dus wat dat er gaat, uh, komt het helemaal goed. Ik ben ook blij dat jij even de techniek uh, doet. Kan ik tenminste even gewoon uh, eventjes dingen gewoon uitzoeken? Van, uh, want anders moet ik en dat en nog eens uitzoeken ja. en nog eens een keer de administratie bijhouden. Dat leek me niet zo'n. Uh, goed plan. Uh, wordt weer tijd uh, voor muziekvrienden. Ja, want, knallen. Uh, las En dat nummer dat heet... Jesus. was dat. Met PTS. of PTSD. Maar dat uh, wil ik even vanaf uh, zijn. PTSD. Maar, d ja, PTSD. Ja, ja, nou zij zingen toch heel over volgens mij iets heel anders. Uh, de Monday Green heeft uh, meegedaan aan de Robben wordt Ze dus, uh, kwamen niet ver. dit was het enige nummer wat ik uh, van ze heb. Maar goed, uh, het is uh, wel het uh, draaien waard eerlijk, uh, eerlijk gezegd. Ja. Um, we gaan uh, eventjes uh, zo Daarvoor uh, trouwens de los met Jesus Ook een deelnemer ja, deel, deelnemer aan uh, de Rob wordt ik geloof uh, zelfs in de eerste voorronde Met Jesus inderdaad dan ja. uh, gaat het weer los? Ik heb eigenlijk wel zin November pas ja. Uh, wel zijn de inschrijvingen begonnen. Dus, dus dat, dat is wel aan de gang. Ja, in de gaten houden dus. Ja, dat moeten we ook zeker in de gaten houden. Want het zal, uh, denk ik, in oktober zijn beslag gaan krijgen wie, uh, want, uh, of wie wat gaat doen en wa wanneer gaat doen. Tenminste, dan zal uh, zo'n beetje de deelnemers uh, een beetje bekend zijn. Dan is er ook nog ergens een instroomronde. Uh, er is vorig jaar ook nog, uh, nog een band uh, geweest die uh, meegedaan heeft. Ik moet alleen even nakijken welke dat ook alweer was. Maar uh, ja, dat moet ik weer even naar de het, uh, hokje Rob Akdam wordt Ja 2009, 2010 uh, nee, 2010, 2011 En dan moet ik even kijken of we dat uh, Of we dat nog ergens kunnen vinden Dat is niet uh, Chaos Asylum Dat is het zeker niet, want dat is die uh, die, vrolijke, die vrolijke manier Van, uh, van metalband Chaos Ach, Asylum ja, weet je de, lachende metal, uh, de, de lachende metal uh, man. En uh, dan moet ik even. Een keer, dit, dit is het ook niet. Dus dan ga ik even verder. Oh, hier. Colt en Die zijn er toen via een achter, achterdeur naar binnen gekomen. Die hadden toen de, de tiltrofee, geloof ik, hadden ze geloof ik gewonnen. En daardoor konden ze dus Aha. instromen in uh, de derde voorronde van de Rob Agda wordt. Ik weet niet of ze dat dit jaar ook uh, gaan doen. Of dit, deze komende cyclus. Want dat zou zomaar kunnen natuurlijk. En ja, dan uh, hebben we natuurlijk, uh, ja, wie gaan uh, bijvoorbeeld de Red 17 opvolgen? Ander verhaal over de Red 17 is dat zij uh, geïnteresseerd zijn in, een, uh, ja, in het maken van een uitzending. Om zichzelf een beetje te profileren. Dat Aha. zal waarschijnlijk ook in september gaan gebeuren. Ik, uh, ik heb uh, met Marius van uh, de band uh, gesproken. Dus ja, uh, wie en hoe en wanneer dat uh, helemaal plaats gaat vinden, dat, uh, dat weten we niet. Maar goed, uh, ze hebben in ieder geval wel hun vingertje opgestoken. Uh, en dan is het nog maar afwachten wanneer dat gaat gebeuren. Ethereal. Ik zei al, vandaag een update met Ilco. Het uh, zal uh, pas ergens in het, uh, in het late jaar worden dat een aantal van deze heren hier in de studio uh, gaan komen. Niet live. Niet live. Nee. nee, nee dat, dat, Toch dat, die buurvrouw maar ja, dat, dat, dat, dat geruststellen. Hè? Ja, dat, het wordt niet live. Ik kan bijna zeggen teleurstellen. Maar ja, dat ja, te, <laughs> ja, teleurstellen is zeker. Nee, uh, niet voor ik, de buurvrouw. Zou hier, ik zou hier best wel een een of ander bent van metal... Uh, Feestje wel willen houden eerlijk gezegd hoor. Ik heb er Weet een ballen verstand niet van. Of de buren dat leuk vinden. Nou ja, goed. Euh, kijk, euh, ja, of het nou niet hier, maar bijvoorbeeld hiervoor. Op het plein bijvoorbeeld. Hè, we hebben toch zo'n zo gasthuisplaat. hebben we hier voor onze huislegging. Uh, ons oh, ja, dat dus een mooi gebetoneerde plaat. Ja, tuurlijk. Dus dan zet je daar uh, gewoon een echte snoeiharde metalband. Mm -hmm. Ik denk dat voor de, voor de inkraut is dit wel leuk. Hoewel, als je een paar goede metalbands hebt. denk ik dat het gasthuisplaatje dan wel erg klein wordt. voor, de, voor de, al dat personeel wat er uh, rond moet gaan lopen. Dus niet verstandig. Uh, wat wel verstandig is. ...is dat wij dus nu... ...een andere deelnemer gaan draaien van... Uh, ...of deelnemers gaan draaien... ...Palalalalaka, die uh, meededen in het jaar 2009-2010... ...die wonnen geloof ik, nou weet ik niet meer precies... ...welke voorronde... ...zal ik ook even moeten kijken, ik heb hier, ik heb hier ook nog... Uh, Volgens voor... mij is je een later film. Nee, dat is, uh, dat is de voorronde nummer drie geweest... Ja voorronde nummer 3 van 2009-2010 daar onder andere zaten in bijvoorbeeld ook We Cook We Fire die speelden daar ook in, uh, in legendarisch legendarisch bent hier ooit geweest. Helaas, geen live muziek meer mogelijk. Alleen maar mensen die met nee, een akoestische gitaar, die kunnen hier nog uh, wel komen. Dus in dat uh, chapiteren zullen ze, zullen ze er niet in voorkomen. Maar Palalalaka had dat dus ook meegedaan En daarvan hebben wij weer een heel mooi nummer. Eigenlijk is die bij jou vandaag gekomen. Want ik vind het een weergeloos nummer. Ja, volgens mij heb ik gewoon een keer het verkeerde moment op nee, maar goed, Maar ja, ja, het was een lucky shot. Maar goed, het was wel een hele mooie. Ja, de execution. Zullen we hem weer even draaien dan? Ja, lijkt me een goed plan. Het is niet handig als oh, mensen te nou ja, lijken binnenkomen als, als, men, als je ja, moet ja, presenteert. Dat, dat heb ik nou zo vaak op zondag, hè? Dat er dan dan, sta, jij te, dan sta, ik, sta ik gewoon te oude hoeren. En dan staan er gewoon mensen op de bel te pompen. Ring, ring, Maakt niet uit. soort ja. uh, sprintjes moeten we niet vaak nee. doen. Nee. Slecht voor het hart. Dat is Heel slecht voor het hart. Nog een. Wat is, zeg ik? Nog een negen minuten te gaan. Dan moet ik even kijken wat, uh, wat we hebben. Eh. Uh, ja, want jij hebt iets uitgezocht, geloof ik, toch? Ja, iets terug uit het verleden. Vroeger luisterde ik er veel naar. Uh, infected Mushrooms. Ja. En dan nou draaide ik dit plaatje laatst weer eens in de auto. En ik dacht, hmm, die auto ramt allemaal lekker uit elkaar van dit plaatje. Ja. Dat wil ik meer mensen aandoen. Is goed. Ik dus, weet alleen niet hoeveel tijd we nog over hebben tot uh, aan het we nieuws. We hebben nu 8,5 uh, nee, minuut. Duurt die 8,5 minuut? Moet ik even kijken. Hij duurt 8 minuten nog iets. Maar waarschijnlijk net geen ja, we ja, ja, nee, dat gaan we redden. Dat gaan we nu redden. Dus als we nu, uh, als we nu de vlak spoelen geven, dan moet het, uh, moet het lukken. Hier is hij. Infected Mushrooms. Tot aan het nieuws van 9 uur. Met het nummer Heavyweight.